Jobboot met het NOS-journaal. De Turkse president Erdogan heeft de overwinning opgeëist van het referendum over de uitbreiding van de presidentiële macht. Hij deed dat nadat bijna alle stemmen zijn geteld. Van de Turkse kiezers stemde 51,3% ja en bijna 49% nee. De opkomst was met 86% hoog. De uitslag van het referendum kwam verrassend snel. Er was rekening mee gehouden dat pas rond deze tijd de eerste resultaten bekend zouden worden gemaakt. Maar het tellen ging veel sneller na het sluiten van de stembureaus om vier uur vanmiddag. De president van Turkije krijgt met de grondwetswijziging meer macht ten koste van het parlement. Een bijeenkomst van het Forum voor Democratie met Thierry Baudet in het eventcentrum in Dordrecht gaat morgen niet door. De eigenaar heeft het evenement geannuleerd nadat hij advies aan de politie gevraagd had. De afgelopen dagen kreeg Forum voor Democratie mailtjes en telefoontjes van mensen die het niet eens zijn met de standpunten van de partij. Er waren aanwijzingen dat ze de bijeenkomst mogelijk wilden verstoren. In het oosten van Mosul hebben Iraakse christenen voor het eerst in drie jaar weer Pasen kunnen vieren. Zondagochtend, vanochtend dus, luidden de klokken van tientallen kerken. Mosul kwam in 2014 in handen van IS. Christenen werden gedwongen om zich te bekeren tot de islam, geld te betalen voor bescherming of anders de stad te verlaten. Veel mensen kozen ervoor om weg te gaan. In januari heroverde het Iraakse regeringsleger Oost-Mosul. IS heeft nog wel altijd het dichtbevolkte centrum van West-Mosul in handen. De Grand Prix van Bahrein is gewonnen door Sebastian Vettel. De Duitse van Ferrari bleef Lewis Hamilton en Valtteri Bottas voor. Max Verstappen viel in de twaalfde ronde uit. Hij had problemen met zijn remmen in een bocht... waarna hij de controle over zijn auto kwijtraakte en crashte. En de Amstel Gold Race is gewonnen door de Belg Philippe Gilbert. In de sprint was hij te snel voor de Paul Kwiatkowski. Het is de vierde zege voor Gilbert in Limburg. Bij de vrouwen won Anna van der Breggen... de vierde editie van de Amstel Gold Race voor vrouwen. Het weer later vanavond en vannacht trekt een gebied met regen en motregen door het land. De temperatuur daalt naar 2 tot 5 graden en er is kans op vorst aan de grond. Morgen opnieuw fris, zon en wolken wisselen elkaar af en er is kans op een bui. Het wordt op tweede paasdag 8 tot 11 graden. Dit was het DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnandswaan Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen... klassiek. U luistert naar Cfm Klassiek. Iedere zondagavond van 7 tot 9 uur. Samenstelling in presentatie Ruud Janssen. Welkom bij het tweede deel van Cfm Klassiek. Het eerste uur kon u luisteren naar de symfonie nummer 2. In E-minuur opus 27 van Sergej Rachmaninov. De delen achterin volgens Allegro Moderato, Allegro Molto, Adagio en Adagio Vivace. De symfonie werd uitgevoerd door het Amsterdamse Koninklijk Concertgebouw Orkest... in een live registratie onder leiding van chef-dirigent Maris Janssons. En als u een regelmatig... Uh, Kijker bent van de Champions League. En dan zult u denken wat heeft klassieke muziek met Champions League te maken? Nou, het volgende stuk. De hymne die bij de Champions League wedstrijden wordt uh, gebruikt. Blijkt een originele compositie te zijn van George Friedrich Hendel. Uh, Zadok the Priest heet het nummer. En het is de uh, Coronation Anthem nummer 1. En daar kunt u nu naar gaan luisteren. Anthem number one uit Zadok, the Priest van George Friedrich Handel, En dat in uh, een uitvoering van uh, Trevor Pinnock, The English Concert, Simon Preston and The Choir of the Westminster Abbey. We gaan nu luisteren naar een wals van Chopin. prachtige wals gespeeld door een van de pianisten, die daar echt een uh, specialist in was. Arthur Rubenstein. Het is een prachtige historische opname van de Grande Valse, briljante van Frederik Chopin. De componist waar we wat van gaan draaien is Jean Sibelius en van hem een van zijn bekendere werken, namelijk Finlandia. De uitvoerende van dit stuk zijn het CSR Symfonie Orchestra uit Bratislava onder leiding van Kenneth Schermerhorn. U gaat luisteren naar Finlandia. Dat Wolfgang Amadeus Mozart op jeugdige leeftijd een bezoek heeft gebracht aan Nederland. en zelf ook aan onze mooie stad Haarlem is bekend. Dat hij daar ook gespeeld heeft op dat in mensen prachtige Christian Müller-orgel in die grote of Sint-Bavo-kerk, dat is ook bekend. Kennelijk heeft het hem zo geïnspireerd dat hij daarvoor ook een prachtig orgelstuk heeft geschreven. Het, in het Nederlands heet het een orgelstuk voor één uur, oftewel een orgelstuk voor een uur. En u gaat het luisteren naar een prachtige Opname gemaakt door Jacques van Oudmersen En hij heeft dat dus gedaan op het orgel van de Grote of Sint Bavelkerk in Haarlem aan de Grote Markt. Luistert u naar een orgelstuk voor een oer? Ja, en soms als je dan bezig bent met het uitzoeken van de klassieke muziek... voor dit programma, dan kom je ineens tot leuke ontdekkingen. Het volgende stuk namelijk kende ik alleen in de uitvoering... van de popgroep Emerson, Lake Palmer. Maar het blijkt gewoon een klassieke compositie te zijn van de componist... Aaron Copeland. En dan heb ik het over de Fanfare for a Common Man. Bekend stuk dus van die popgroep. Maar we gaan nu naar de klassieke versie luisteren. In de uitvoering van het Slovak Radio Symfonie Orkest. Met als dirigent Stefan Gunzenhauser. U kunt dus gaan luisteren naar de Fanfare for a Common Man. Dat sommige historische gebeurtenissen componisten kunnen inspireren tot het schrijven van een stuk, dat is hiervan alweer het bewijs. We gaan namelijk luisteren naar een stuk van Peter Illich Tchaikovsky, eh, dat hij schreef naar aanleiding van de slag bij Waterloo 1812 Overture Festival Overture om precies te zijn. Uh, het stuk uh, kenmerkte zich voornamelijk ook door de live-uitvoeringen... waarbij soms echte kanonnen op het podium werden geplaatst... en die ook echt werden afgevoerd. Dat is ook het geval bij de opname die wij nu gaan beluisteren... van het Royal Philharmonic Orchestra... Uh, onder leiding van dirigent Adrian Leaper. U kunt dus gaan luisteren naar de Festival Overture 1812... van Peter Ilyich Tchaikovsky. En na het geweld van Peter Ilyich Tchaikovsky met zijn 1812 overture gaan we nu de grote plas oversteken naar de Verenigde Staten van Amerika. En dan eh, kom je natuurlijk bij hun grootste klassieke componist uit George Gershwin. Ook inspirator voor vele jazzmuzikanten. En we kennen natuurlijk allemaal het liedje I Got a Rhythm. Nou zijn daar ook uh, klassieke vertolkingen van en die gaan we nu beluisteren. De I've Got Rhythm Variations. Dat uh, wordt gespeeld door Mark Bevington op de piano met het Royal Philharmonic Orchestra. En de dirigent heet Leon Botstein. Niet te verwarren met uh, Leonie Bernstein, want dat zal een ander zijn. In ieder geval de I've Got Rhythm Variations. En zo heeft u kunnen luisteren naar ZFM Klassiek op deze zondagavond tussen 7 en 9 uur. Nadere informatie en de playlist over de stukken die wij vanavond voor u gedraaid hebben, die kunt u terugvinden op onze Facebookpagina www.facebook.com. Schuine-CFM klassiek. Daar kunt u alle verdere informatie terugvinden. Mocht u uh, ideeën hebben, mocht u verzoekjes hebben, mocht u suggesties hebben, laat ze ons gerust ook via die Facebookpagina weten. Dan kunnen we daar gebruik van maken. Het eerste uur zullen wij altijd een groot werk uitzenden. Een symfonie, of zoals vandaag ook de symfonie van eh, Rachmaninoff. En het tweede uur doen wij wat meer losse stukken. Daarvoor kunnen ook verzoekjes ingediend worden. Dus als u dat leuk vindt, doe dat gerust. En wij gaan proberen aan al die verzoeken eh, tegemoet te komen. Hartelijk dank voor het luisteren voor deze keer. En tot volgende week. U luistert naar ZFM Klassiek.